Had at dat, is, dat is alles, meneer Bertie. Mooi. Schakel de alarminstallatie in. Sluit de binnendeur. Nu de hoofddeur. Dank je, Fletcher. Mooi. Heren...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 Momentje. De heer Fletcher is hier voor u, meneer Mary. Goed, laat me binnenkomen. Goed, meneer. Die deur daar, hij verwacht u. Ja, ja, ik kan niet alles tegelijk. doen. Meneer. Tiptop bemiddelingsbureau. Meneer Mary. Dat klopt. Mijn naam is Fletcher. Meneer Fletcher, prettig u te ontmoeten. Komt u binnen.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 Dat dwingt ons om een resultaat voor u te bereiken. Oh, ja, ja, ja, natuurlijk, ja. Ik zal u voor vragen het formulier in te tikken. Hallo? Hallo? Als je dat nodig hebt, is het altijd weg. Binnen? Zeg, heb je me niet horen bellen? Ja, ik was een kopje aan het halen. Ik kan niet overal tegelijk zijn. Alweer gelijk. Zet maar op het bureau neer. Wil je een overeenkomst intikken voor meneer Fletcher? Zodra je tijd hebt, is voor alle andere dingen door. En je bent een brave meid.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 Veiligheidsinstallaties en diamanten. En wat zou het daarmee kunnen verdienen? We zouden u een commissie van 15% betalen. 15%? Uh, uh, waarvan? Zijn u niet dat de waarde van de diamanten in de kruis van uw oude firma ongeveer 800.000 pond bedroeg? Ja, dat klopt. Nou, dan zou de commissie 15% zijn van 800.000 pond, dat is uh, 120.000 pond. Belastingvrij natuurlijk.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 Ik heb het bemiddelingsbureau. Tja, meneer Vetje, Er is geen enkel bewijs voor uw vrouw. Ze liegen allebei. Ja. Wilt u de aanklacht handhaven? Ja, heeft het zin. Daar mag ik niet over oordelen, meneer. U gelooft ook niet, hè? Goed. Trek de aanklacht in. Daar heeft geen zin om door te zetten. Mocht u van gedachten veranderen, dan weet u waar u me het. kunt. Ja. Nou, dan zou ik nu maar gaan. Neem wat rust, meneer. Hoe dan ook, bedankt voor de moeite, wachtmeester. Meneer? Hallo, wachtmeester, waar heb je het netje gelaten?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 Ah, dat ontbijt ziet er goed uit. Ik ben blij dat u weer de oude bent. Kom maar wel gerust te maken. Met die nieuwe baan en het vooruitzicht hebt u weer fut. Het is fijn om weer aan het werk te gaan. Aanstaande maandag zult u eens wat zien. O, o, o, ik neem al op. Ik verwacht een telefoontje. Met 294. Ja, ja, daar spreekt u mee. Oh, morgen, meneer Degers. Hoe bedoelt u?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 tip dat bemiddelingsbureau. hij Ogen... Is het? Zal ik hem overzetten naar dat uh, droge kantoor van u? Nee, geef hem maar hier. Kun je eens hoe ik hem dat lever. Hallo? Meneer Fletcher, wat een verrassing. U hebt er nog eens over nagedacht. Prachtig. Moesten we nog maar eens een babbeltje maken, denkt u ook niet? Kunt u om elf uh, uur hier zijn? Goed, dan zie ik u straks...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 Dank u wel, Fletcher. Eén ja. van de leden van ons clubje, herkent u natuurlijk, ja. meneer Fletcher. Ja. Vachmeester Harris. Die, uh, ja, inderdaad, ja. morgen. Niet alleen zien en ik logen erop los de vorige week, meneer Fletcher... Harris ja. is politieagent geweest, maar dat is lang geleden. Ja, ja, ja. Oh ja, heren, wie zin heeft de sigaretten staan ervoor? Ja, ja, ja. Net als u, meneer Fletcher, ja, is iedereen hier in de kamer ja, slecht behandeld tussen vroegere werkgever. U kent mijn verhaal, 23 jaar in dienst en toen nog zo vertallig eruit. Wij kennen uw lotgevallen. George Harris was 17 jaar bij de politie. Beetje met tegenzin ging hij de weg. Aangelokt door een fantastisch salaris bij een beveiligingsthema.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 Moest dat ik het noemen, Harry? Inbreker. Mm, dat hoort dat ja, ik inderdaad in ja, gedachte maar ik vond het een beetje cru. Ja. Hij was inbreker en een verdomd goeie totdat hij gepakt werd. Daarna is hij het rechte pad gaan bewandelen. Je hoeft niet te blozen, Harry. We hebben allemaal wel eens iets gedaan waarvoor we ons schamen. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe dan ook, hij vond een aardig kanteur. En daar werd die assistent boekhouder. Ja, er gingen duizenden ponden door mijn handen bij die zaken En nooit één penny te kort. Nou, Prutten, dat helpt niet, Harry. Je hebt je kans gehad. Alles ging goed in die nieuwe baan totdat de firma in andere handen overging. De nieuwwaarts vond het zo akelig om een vroegere misdadiger op kantoor te hebben... dat hij op staande voet omstoel. Ik Sorry. kreeg zelfs geen getuigschrift. Uiteraard, dat de mensen me moesten opbellen. Je kan je wel indenken wat hij toen over me zei. Alsjeblieft, ja. meneer Fretcher. Allemaal teleurstellingen. Maar we zitten niet bij de pakken neer. Wij zullen die werkgevers eens wat laten zien. En als we die diamanten uit de kluis van uw vroegere firma zouden kunnen krijgen... zou dat een geweldige manier zijn om onze brok in het algemeen af te reageren. Als u ons helpt, dan lukt dat. Nou, wat is uw antwoord? Ik sta aan uw kant. Hoi. Ja, ja, ja, ja. Maar ik begrijp niet welke hulp ik zou kunnen bieden. Nu, anders valt uw capaciteiten, net als uw vroegere werkgever deed. Ik heb die kluis bekeken, meneer Fletcher. Zo te zien is het Fenning. Ja, maar, maar, maar hoeveel ja, kunnen... Die kluis is misschien onderdrinkbaar, maar met de rest van het kantoor... gesneden koek. Ik ben er vannacht eens wezen rondkijken op aanraden van meneer Mary. En, Harry? Nou, je kan het wel vergeten, die kluis open te breken. Die is te goed. Ja, ja. Het, ja, het gaat goed. om 800.000 pond, heren. We zullen het subtiele moeten aanpakken. Wat voor slot zit erop? Nou, een drievoudig combinatieslot met een elektronische controle. Er zijn drie afzonderlijke combinatiesloten Elk met een eigen code en onderling verbonden.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 Dan zullen de directeuren me voor ons onmogelijk moeten maken. Ja, er zouden ja, kunnen achterkomen waar ze wonen. Ja, ik weet hun adressen. Nou, dan hoeven we dus alleen maar s'nachts naartoe... Nacht om ze met zacht geweld naar de kluis te brengen. Maar lijkt me niet fijn, te Het zou ook niet lukken. Er hoeft maar één van hen fout te draaien en het slot zit voor goed vast. Bij dat soort sloten worden dergelijke veiligheden ingebouwd. Zit er een klok op dat slot? Nee. Ze hadden er één op de oude kluis.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 ...voor we verder gaan is het misschien goed om nog even opnieuw vast te stellen... ...hoe we de opbrengst gaan verdelen. Ja, ja. Er ja, ja, moet geen ja. misverstand over kunnen ontstaan. Nee. Jullie krijgen allemaal een even groot aandeel, 15% van het totaal. Nee. Nee. Als leider ja, ja. krijg ik iets meer, 25%. Ja, ja, ja, de ja, ja, ja, ja. reden waarom ik meer krijg, zal jullie duidelijk zijn... ...zodra jullie met open monden van verbazing hoort... ...wat voor ingenieus plan ik heb uitgevoerd. Ja, ja. ja. Oh, en voor ik het vergeet... Uh,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 de politie heeft er een. En meneer Bradley, die heeft er ook een. Die heeft hij achter slot in zijn bureau. Alleen de directie krijgt er inzage van. Zeg, gewoon zo'n 3000-bureautje met laden van triptreks en slootjes die je met een haarspel knopen krijgt. Ja, een gewoon eh, kantoorbureau. <tie> nou, vertel me dan maar waar ik dat bureau moet zoeken en vanaf wat heb jij een kopie van je? Zo, hij ziet er weer licht, meneer Gretchen. Kunt u hem uitleggen waar het bureau staat? Ja, tuurlijk.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 Met niks aan de hand, is dus Drie uur in de nacht. Wie best nou om drie uur s'nachts Zo, Hallo? Lorelei. Lorelei. Lorelei? Lorelei. Zeg, geef de lijst eens. Oh, wat voor lijst? De wachtwoordenlijst, de bovenste deurtje. Toes nou een beetje op. Wat oh, bedoel je, dit? Hoe kan ik dat nou zien op die afstand? Geef maar hier. Ja, door de lei. Ik zal naar kantoor moeten, blijkbaar in inbraak. Midden in de nacht? Ja, midden in de nacht. We hebben voor bijna een miljoen van die rommel in de kluis. Ik zou gaan al als ik op huwelijks reis. Wie bel je nou op? De politie, ik moet checken of het klopt. je Lincoln. U spreekt met Hicks, Verenigde Diamanthandel.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 Ik heb hem gehaald! Nou maar wachten tot hij terugbelt! Die vent moet opschieten, want we zijn lachter op ons schema. Hij is dus ook nog niet komen opdachten met zijn zo. En Hicks kan ieder moment hier zijn. Ha! Politie Jan we dat Meneer Merry? Ha, ah, Harry. Heb je meer fletsen bij u? Hier ben ik.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 Jij kunt er best boven blijven zitten, Bert. Ik het niet nou, hè? Hopelijk dat ze niet naar boven kijken. Ik ga wat goed besteed. Hoe lang bleef ze er rondhangen? Hooguit Hooguit een paar minuten. We hebben geen paar minuten. Ees hey, kan ieder moment hier zijn. Nou, oh, dat wordt leuk als je zich bij de echte politie meldt. We zitten mooi vast in onze eigen vuik. Hé, geeft het teken. Er komt een auto aan. Dat zal ik zijn. Hé, hey, je vertijst. Die smeren ze een stap op. Opschiet dan maar. En daar komt Hicks aan ook. Even op adem komen. Ik heb met 10% wel verdiend vannacht. Ik heb voor jullie allemaal in de piepzak gezeten. Heb je Bradley aan te pakken, birds? Ik ben bezig. Zet een spoed achter. Ik hou Hicks aan de praat. Hicks? Ja. Ik ben inspecteur mee.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 Ach, kunt u misschien uitkijken naar de heer Jordan? Die kan ook ieder moment hier zijn. Ik doe nog even de ronde om te zien of iedereen op zijn post is. Ik ben zo weer bij u. is vredesnaam, Bert, schiet op. Ach, geen paniek, we zijn over tijd. Lukt het niet? Ik krijg geen verbinding met Bradley. Weet je waar het aan ligt, Bert? Nee, ik probeer het al een keer. Kom ik kan er nou. Ja, zoveel zo tijd hebben we niet. Niet te bereiken! Misschien nog wel. Dit is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 Houd het maar voor u uit. Hm. Echt indrukwekkend zien ze er niet uit meneer, maar zo zijn ze nog eenmaal. Als u nu misschien spoed achter de zaak zou kunnen zetten. Aangezien mijn telefoon schijnt te werken, zal ik zo vrij zijn om eerst het bureau te bellen om de zaak te bevestigen. Met zeker meneer. Heel goede voorzorg. Ik doe de deur zo lang dicht dat het u voor mag zijn. Uiteraard. Nou. Ik probeer een beetje minder bezorgd te kijken hè? Er is alles wel iets om bezorgd over te zeggen. Wat we maken dat we wegkomen? Waarom? zie je de politiebelt zijn we erbij. Ach, dwaasheid. Bert heeft alleen toch afgetapt. Hij neemt hem aan. Snapt u het dan niet? Hij heeft een ander nummer. Bert tapt het verkeerde nummer af. Dat gesprek van Brad die het restreed aan de echte politie. Alle mensen. Hm. Komt u nou maar. Wat, wat, wat, wat doet u nou? Nou, help eens even zoeken. Nou, de telefoonkabel moet hier ergens uit de grond komen. En daar ben je. Die deur naar binnen gaan. Oh, maar weet je het. Hier? hier. Ja, ja. ja, hier is hij. Yes. Nou, ik hoop dat we nog op tijd zijn. Zo. Jullie zijn er gelijk te hebben. Die telefoon is kapot. Wat is er te wachten, hoor? Lorelei. Ja, dat klopt het wel. Als u een minuut wacht, dan schiet ik even wat aan. En maak je zich hier geen zorgen over? Dit is geen echte revolver. <lacht> Dan zijn we kiep, meneer Bradley. Wij zijn ook geen echte politiemensen. Hoe hm. lang duurt het nou nog? Ah...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 met zo iemand kun je werken. Zullen we gaan, hier? Hebt u de sleutels mee, Bradley? Ja, hier zijn ze. De alarminstallatie werkt, inderdaad. De buitendeur is nog dicht. En zo te zien is hij niet open geweest. De alarmschans zou niet opgaan als de binnendeur dicht was. Dat kan een sluiting zijn. Nou, laten we de boel maar even openmaken en kijken.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 en het werkt. Nee, ik vermoed dat het een bandje is. Zet maar af, Harry. Ja. Oh, in vredesnaam. Leuke <lacht> oh, stukjes speelgoed, hè? <lacht> die transistoropnemertjes klinkt net echt. Wilt nee, is... u nu allemaal achteruit gaan handelen om ons? Dit is een echte gevolg van meneer Bradley. Smaar dat u het weet. Oh. Dan zullen we nu het echte alarm ook maar uitschakelen. Wat? Het zou verwerend zijn als het ging werken... terwijl we de binnendeur openen. Onder die plank, Harry. Oh ja, zo. Uit vinden? ja. En nu naar binnen. En Vlug ook. Ja. U kunt het toch nou, wel heel kwijt. Ik hoop van wel dat we er hard genoeg voor moeten werken. Is die zak groot genoeg, hè? He? Ja, het gaat net. <laughs> Ik heb alles. Eerste glas. Zo. Nou, jij eruit. En nu erin, Meren. Uh, u, u wilt ons hier ja. toch niet opsluiten, ja. Het he? moet wel. We hebben een voorsprong nodig. Maar we stikken hier. Wel. Ja, nee, er is meer dan genoeg lucht. Vooruit, alstublieft. Uh, nee. U leeft heel wat langer daarbinnen dan met een kogel en u leeft hier buiten, begrijpt u? Ja. Ja.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 Hoe lang nog? Nog minstens vijf uur. We werken zo snel als we kunnen. Het kost nog even tijd, meneer Bradley, maar we doen het zo snel mogelijk. In orde. Hartstikke op. Hebt u enig idee hoeveel die stenen vijf die ze hebben meegenomen? We hebben het net uitgerekend. Ja. We hebben het net uitgerekend. Ja. Wordt nog wat anders overzien? Waar de dienst wat daar buiten stappen, brengen vandoor. Maar ongeveer een oogje, aan oogje, een oogje, een oogje, een oogje, mooi. Dat is het een oogje, een oogje, een zijn ze niet prachtig? <laughs> Om te een oogje, ja, en vooral als oogje, een geld opleveren. oogje, ze even op. Ja, Oh. Oh. oh, laten we er maar in, Harry. Nee, nee, nee. Hij zit er niet meer. Hij heeft zijn koffers gepakt en is gisteren uitgetrokken. Zijn hospita heeft geen adres van hem. Waar gaat dit over? Ik maak me zorgen over Fletcher. Hij zou zo vroeg mogelijk hier zijn voor de verdeling. Nou, we de politie het te grazen. Hij was helemaal al zenuwen gisteravond. Ik denk dat de grond op te heet onder de voeten is geworden dat hij gesmeerd is. Wat doen we met zijn aandelen? Als hij niet hier is, dan kunnen we het hem ook niet geven. Voor jullie hier vingers afleken bij de gedachte een groter aandeel... wil ik even opmerken dat ik anderen altijd net zo behandel als ik zelf behandeld heb. Nee, we leggen zijn aandeel voor hem op zijn. Hij legt daarvoor meer dan kwart miljoen aan glimmende steenkool. Meer dan genoeg voor ons allemaal. Nou, het is nog wel een beetje vroeg, maar een toast op de goede afloop lijkt me niet misplaatst. Ja, maar je staat het ja. Zo neus, dankjewel. Pak je praatjes, Ja, ja. Zo. Schrik je, schrik je, jongens. Zo. Hier. Wie is daar? Sorry. Sally Goldberg! Oh, een laat hem maar binnen. <laughs> nou jongens, gezondheid tegen. We zonderen een paar van die stenen, zodat we wat geld hebben voor ja. de lopende uitgaven. Ja, hoor. Morgen, meneer Goldberg! Ja, ja. Morgen! Morgen. Een feestje? Ook een glas? Om half negen smorgels? Nee, uh, nou, <laughs> laat ik daar maar niet aan beginnen. Oh, nee. ja, ja, ja. Heb je geld bij u? Nou, laat die rommel eerst ja. maar eens even zien. Ja, kijk ja, eens ja. Ja, uh, ja, nee, nee, kom, nee, ja, kijk eens even. Ja, mooi spullen, ja, hè? Mooi, mooi hè? Mooi. mooi zijn ze zeker. Heel mooi. Bijna niet te onderscheiden van echt. Wat zegt u?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 Hartelijk dank. Ja. Ik ga maar door de achterdeur. Huh? Uw mededirecteur zou dus bepaalde conclusies kunnen gaan trekken... als we ja. hier samen bij elkaar staan. Oké, oké. Zeg, die, uh, die Mary, die heeft wel een gehad, hè? Hij deed er al het werk voor en hij er niks aan. Zelfs niet zijn 10 provisie. <laughs> heeft u met hem maar geen medelijden? Hij vindt wel wat anders. Hij geeft nooit op.